Ja, Johans en uh, Lisa Michels van uh, Level 6. Jo, 13 jaar bestaat uh, de coverband ondertussen? Dat klopt, 13 jaar. en Het is nog altijd even plezant. Dus uh, ik ben zeer blij dat we nog altijd zoveel uh, kunnen en mogen spelen. Hoe ben je eigenlijk op dit concept gekomen? Die vraag kwam eigenlijk van het management van TTT, omdat die een uh, groep gewouwen hebben dat ze konden inzetten op alle uh, soorten evenementen. Zijn dat festivals, en dat trouwfeesten, begrafenissen hebben we nog niet gedaan, maar voor alles misschien de eerste keer. Dus zijn wij met een paar vrienden samengekomen en hebben Level 6 laten geboren worden, voilà. Lisa, is dat nu anders om bedrijfsfeesten te spelen of op een festival zoals hier in Kapel. Ja, natuurlijk is dat anders, want de bedrijfsfeesten zijn meestal in de winter en de festivals zijn in de zomer en je merkt in de zomer heeft iedereen er heel veel zin in. Wordt er ja, alleen maar gedanst en gefeest, maar ik moet zeggen, op bedrijfsfeesten kunnen ze ook goed losgaan. Het grote verschil is denk ik dat er zijn heel vaak heel fijne bedrijfsfeesten, maar niet op elk bedrijfsfeest hebben de mensen zin, één om daar te zijn, twee om daar te komen dansen, want een basis is er en, en de collega's zijn er. Dus dat kan echt alle kanten uit, terwijl een festival, iedereen komt er naartoe omdat ze een leuke avond willen hebben. Ze moeten daar niet zijn, ze komen vrijwillig. Dat is toch een groot verschil uh, qua mentaliteit ofzo. Ja. Is dat dan meer trekken en sleuren voor jullie om op een bedrijfsfeest iedereen mee op de dansvloer te krijgen? Ik moet wel zeggen dat jij ze altijd wel op de dansvloer krijgt, Jo. Dat, uh, dat is wel een talent van jou. Ja, maar het hangt er ook heel hard vanaf. Heel vaak hebben ze net, zijn ze nog aan het eten of hebben ze net een heel gangenmenu gekregen... en zijn ze net klaar met hun dessert. En dan vragen, kom allemaal op de dansvloer, keihard knallen. Soms gebeurt dat, soms staat iedereen recht en loopt iedereen aan de dansvloer. En soms hebben ze wel drie kwartier nodig om even hun eten te laten zakken. Dus dat is soms wel wat trekken, ja. Dit jaar komen jullie af met de baseline Harder, Better, Faster, Stronger. Wat mogen de mensen verwachten? Stevig feestje dus. Harder, better, faster, stronger. <laughs> we proberen elk jaar de lat hoger te leggen. Zowel qua show, qua specials, qua nummers. En we vonden dan een toepasselijke naam. En het is ook wel een hele fijne show. We hebben eigenlijk nog geen enkele keer gehad dat er geen feestje is uh, ontstaan. Dus daar zijn we heel dankbaar en heel blij om. Ja. En de show is echt wel harder, better, faster en stronger. En ik denk gewoon de beste show in 13 jaar voor jullie. Kijk, ik zit er nu 4, 5 jaar bij. Maar dit is wel de beste show van alle 13 jaren dat Level 6 bestaat. Dus vandaar. Hoe maken jullie dan een setlist? Dat is elk jaar een. een, een of om de twee jaar is dat een zeer grote opgave natuurlijk, omdat er miljarden goede nummers zijn. Dus als, als Kik, ik maak de show in eerste instantie samen met onze gitaristen Hans. Is dat altijd wel even een mindfuck, omdat ik mij bij elk nummer een vraag stel. Dat probeer ik een beetje af te leren, maar ik stel me bij elk nummer een vraag. Zitten mensen erop te wachten? Is dat niet te oud? Gaan ze dat kennen? Gaan ze meezingen? Er is ook een heel groot verschil of dat je een nummer, een heel bekend nummer, kunnen we in het begin van de set spelen en dat werkt eigenlijk niet. Maar als je dat op de juiste moment speelt, werkt dat wel. Dus het is echt een verhaal dat we proberen vertellen en te proberen op voorhand in te calculeren van waar spelen we een nummer en welke betekenis heeft dat en welk verhaal willen we met dat nummer vertellen in onze set. Maar ik ik kan denk ik wel zeggen dat we daar uh, de afgelopen 13 jaar heel sterk in gegroeid zijn en dat dat nu wel een kracht is van uh, een show van Level 6. Dus het is meer dan gewoon een paar songs uh, zingen, het is eigenlijk storytelling ook voor een stuk. Zeer zeker, we proberen echt de mensen mee te krijgen, door ze in het begin een beetje rustig, uh, toegankelijk, we, we vragen heel veel interactie. Ja, we krijgen ze echt warm en dan kunnen we heel hard knallen, leggen we het weer even stil en we kijken echt van oké, okay, wat, heb, wat hebben de mensen nodig, wat zou Kik leuk vinden als Kik in het publiek staat? vroeger... De wij zo het laatste half uur was echt beuken van begin tot einde, momenten zijn uitgesprongen, dus we proberen daar nu wat rustmomenten, wat meezingen, wat, ja, echt voor elk wat wil en te zorgen dat wij ze geven wat dat ze willen, dat is het eigenlijk. Is die storytelling erin steken, maakt dat deel uit van wie jullie uiteindelijk zijn? Want acteren, musical, allebei hebben jullie het gedaan en doen jullie het nog? Ik denk sowieso dat storytelling heel belangrijk is in elke show. En ja, misschien gebeurt dat niet altijd bij iedereen, maar hier staat dat wel echt heel erg centraal. En ja, het is ook wel echt een talent van Jo, moet ik zeggen, om dit zo allemaal in elkaar te steken. Dank je wel. Ja, ik krijg daar veel belang aan, omdat ik denk, je kunt uh, als partyband gewoon het een nummer na het ander spelen. Maar dan, ja, dan gebeurt er niet zoveel. Dat is wat ik zei, een nummer kan een totaal andere betekenis krijgen, afhankelijk van waar je het speelt in een set. En het moet kloppen en daar ben ik zeer intens mee bezig. Omdat vooral als dat in mijn hoofd klopt, dan krijg ik dat verkocht. Als dat in mijn hoofd niet klopt, dan niet. Mensen kennen jou natuurlijk van familie in eerste instantie. Daarnaast ben je musical acteur... Het is allemaal begonnen bij jou blijkbaar toen je tien jaar was als een Gavroche in Les Miserables in 98. Greece, denk ik dat een hoogtepunt was 4045 en recent is Sanoche met uh, The Singing Factory ja, ik heb heel veel fijne projecten gedaan. Hè. Ik ben nu bezig met een nieuwe musical over het leven van Anne-Christian te maken. Ik heb pas een fantastische rol mogen spelen in totaal tijd. Ik doe er wat theater bij. Dus de afwisseling, de afwisseling is zeer fijn. En ik ben heel blij dat ik ook hier met Level 6 dit kan doen. Want dat laat gewoon alle takken van mijn creativiteit los ofzo. Ik, ik kan alles combineren en dat vind ik, ik super fijn. Maar agenda technisch lijkt dat mij een uitdaging. Dat is soms pittig, maar dat valt al bij al goed mee, omdat familie is overdag, al de rest is s'avonds. Dat is soms pittig als ik een productie doe, dan is er natuurlijk met level 6 weinig mogelijk. Maar we spelen vaak heel laat, dus dat kan, dat kan dan ook weer gecombineerd worden, dus op zich... Tot hiertoe, de 17 jaar dat ik dit al combineer, is het altijd goed meegevallen. Laura Tesoro heb je als zangeres naast jou gehad. Ook Katrien Avgostakis en nu uh, is Lisa erbij. Wat is het grote verschil tussen die drie zangeressen? Uh, je bent nog iemand vergeten. Kap, nee, nee, nee. nee. Uh, je bent nog iemand vergeten. Esther Cels is er bij ons begonnen uh, de eerste twee jaar. Uh, het grote verschil is dat we nu na 13 jaar een soort DNA hebben gevonden binnen de groep. Dat was er in het begin zo niet, dan waren we aan het zoeken. En we hebben nu een DNA gevonden van oké, okay, dat is level 6, zo pakken wij een show aan, zo vertellen wij een show. En elke zangeres heeft haar eigen kwaliteiten of heeft haar eigen persoonlijkheid ofzo. En dat laten wij passen binnen het concept van level 6. En dat was heel fijn met Lisa, dat klopte gewoon volledig met het DNA dat we, dat we ontwikkeld hadden samen met Katrien. Want Katrien is uh, tot hiertoe het langste bij ons gebleven. En Lisa paste daar perfect bij en vulde perfect aan hoe, hoe dat wij uh, een show vertellen. Dus ik ben uh, zeer blij dat ze, het, dat ze nog altijd bij ons is en het hopelijk nog altijd graag doe. Maar dat denk ik wel. Zo. Ja, hoor, dat doe ik heel graag. <laughs> wat leg je er van jezelf in, Lisa? Nou, wat ik heel fijn vind, dat ik me ook wel binnen level 6 heel erg heb kunnen ontwikkelen als zangeres. Ik heb best wel veel vrijheid gevoeld om ja, ook mijn eigen ei kwijt te kunnen in de show. Gewoon liedjes eigen maken. Ik ben bijvoorbeeld oud-danseres, dus ik vind het heerlijk om veel bewegingen, en veel energie in de show te gooien. En ik mag gewoon lekker met mijn haren heen en weer zwieren, dansen. Ja, ik kan gewoon al mijn energie kwijt in de show. En die jongens zijn niet van, nou, nah, dat is te veel. Ik mag helemaal mezelf lekker laten gaan. En ik heb echt mega veel geleerd en ja, gewoon heel veel lol met de jongens. Dus ik, als het aan mij ligt, blijf ik nog wel even hoor. Top. Het is uh, ondertussen bijna tien jaar geleden dat K3 Zoekt K3 op de was. Is zangeres zijn van Level 6 een manier voor jou geweest om een beetje dat roze bubbelpop, suikerspinachtige imago van je te lossen? En wat meer de stoerdere chic te tonen? Of... Zitten beide in jou? Beide zitten in mij, maar ik moet wel zeggen dat de Lisa van Level 6 wel meer de echte Lisa is. En ik denk ook meer de volwassen Lisa. Le uh, Kadrizo Kadrizo, weer tien jaar geleden, zei je al. En, uh, uh, dat was toen natuurlijk een geweldig avontuur. Heel veel mogen leren. Daar is het zingen voor mij ook echt wel een beetje begonnen. En ik denk zes, zeven jaar geleden heb ik in Nederland ook als presentatrice van Shownieuws meegedaan aan It Takes Two. Dat is ook een soort zangprogramma voor presentatoren. En daar heb ik heel erg volwassen repertoire gedaan in plaats van kindermuziek. En ja, daarna is Level 6 op mijn pad gekomen. En, en ja, volwassen repertoire, volwassenheid, sexiness, uh, losgaan. Geen grenzen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Binnen level 6. Dus level 6 past wel heel erg goed bij mij. Dat is gewoon een beetje rock'n'roll. Wij knallen ja. keihard. Wij komen op het podium. Wij drinken een pint voor, tijdens en na. Het is een fantastische mensen samen op het podium. Wij amuseren ons gelijk zot elke show opnieuw. Dus dat is rock'n'roll en kei plezant. Ik dus zei, jij hebt ook uh, musical ervaring. Peter Pan heb je gedaan. Ook dat is uh, iets dat een constante in jullie beide carrières is. is dat die veelzijdigheid daar is. Ja, leuk is dat, hè? Het is toch geweldig als je alles kan combineren, inderdaad. Acteren in films, musicals, uh, zingen. Ik maak mijn eigen muziek natuurlijk. Dat uh, release ik op Spotify. Kijk, hier, er wordt ondertussen een biertje nog besteld. Echt rock en roll. Ja, nee, de veelzijdigheid. Um, ik denk dat we dat ook kwijt kunnen in de show. Juist ook hoe jij het aan elkaar praat. Ik denk dat je dat nodig hebt. En ik denk dat die veelzijdigheid het leven heel erg leuk maakt. Ik heb mij laten vertellen dat je half Zweeds bent. Klopt dat? Ja, dat klopt. Nu... Als ik aan Zweden denk, dan denk ik aan een van de muzieklanden bij Uitstek. Mm -hmm. Abba Uiteraard, maar ook een Songfestival, Melodiefestival. Is dat half Zweedse bloed dat in jouw aderen stroomt een van de redenen waarom dat je zo muzikaal bent? Denk je? Of? Het zou kunnen. Maar het kan ook in mijn Nederlandse roots zitten, maar um, ja, vanuit mijn Zweedse kant, mijn oom is artiest, pianist, mijn oma speelde piano, maar mijn oma van mijn vaders kant speelde ook piano, dus het zit in beide roots eigenlijk wel. Jij wil iets zeggen, hè Jo? Ja, ik wil er toch aan toevoegen dat uh, de Zweedse vrouwen bij by de by mooiste vrouwen ter wereld horen en dat dat toch ook heel duidelijk dan, uh, bij Lisa is toegekomen, dus... Ja, het is wel leuk, sowieso Zweden en Nederland. Nederland heeft ook best wel goed muziek-exportproduct en Zweden. Dus dat is wel iets ja, om trots op te zijn, dat je dan die twee routes toevallig hebt meegekregen van je ouders. Jij pendelt nog steeds tussen Nederland en Vlaanderen als je hier optreedt? Yes, ik kom rechtstreeks uit Amsterdam. Dus ja, dat doe ik. Maar ik mag af en toe ook logeren in Antwerpen. Jo heeft een geweldige logeerkamer en is echt een geweldige host, ontbijt. Alles is altijd geregeld. Dus ik heb ook wel een goed verblijf in Hotel Hens, noem ik het. Want jullie zijn voornamelijk actief in Vlaanderen een beetje in Nederland ook? Hier en daarbij is een show in Nederland, maar dat zijn vooral uh, corporate. Uh, maar voorlopig zijn we nog niet op de Nederlandse markt uh, ons aan het richten. Maar wie weet, wat er nu is kan altijd nog komen hè? En waar waren de keuze om toch in Amsterdam te blijven? Ja, uh, level 6 is in het weekend en door de week uh, heb ik gewoon mijn leven in Nederland. En er is heel veel nog te doen in Nederland ook. Naast level 6 heb ik natuurlijk ook nog heel veel andere activiteiten. En ik hou van Amsterdam. Dus ik woon daar nu 13 jaar en uh, ik blijf daar nog wel even zitten. Top staat natuurlijk ook. Wat mag ik jullie toewensen? Wel, welke projecten, uh, waar dromen jullie nog van? Ik heb net een die getekend. Dus uh, ik ga vanaf eind dit jaar uh, weer beginnen met releasen met eigen muziek. Dus ja, daar zit nu mijn volle focus op. En uh, ja, daar word ik gewoon heel erg gelukkig van. Er blijven heel veel uh, fijne projecten op mijn pad komen. Dus daar ben ik heel blij om. Ik ben heel dankbaar voor wat ik mag doen. Voor de kansen die ik krijg. En je mag ons zeker nog minstens 13 jaar mijn Level 6 uh, toewensen. Want dat, gaan we, dat ambiëren we zeker wel te doen. Oké, okay, dankjewel Jo en Lisa. Ik wens jullie dat absoluut toe. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Heel graag tot de volgende keer. Merci.